Half uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. ProRail begint een campagne met indringende filmpjes van bijna ongelukken... om mensen bewust te maken van de gevaren op spoorwegovergangen. Dit jaar waren er al ruim 3600 incidenten. Niet altijd loopt het net goed af. Bij 32 aanrijdingen op het spoor kwamen dit jaar 13 mensen om het leven. Gevallen van zelfmoord zijn niet meegeteld. Het is voor het eerst dat ProRail met filmpjes van bijna ongelukken campagne voert. ProRail verwacht dat mensen de beelden met elkaar gaan delen. In Pakistan zijn honderden aanhangers van de radicale geestelijke Qadim Hussain Rizvi opgepakt. Rizvi zelf werd gisteren gearresteerd. Volgens de Pakistaanse autoriteiten zijn ze opgepakt omdat ze dit weekend een grote demonstratie wilden houden. die de openbare orde in gevaar zou brengen. Na een oproep van RISVI gingen deze zomer duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen Geert Wilders en zijn Mohammed Khartoum wedstrijd. En eind oktober zweepte RISVI radicale moslims opnieuw op. Ze gingen de straat op om te protesteren tegen de vrijlating van de christelijke Pakistaanse Asia Bibi. die acht jaar in een dodencel zat op beschuldiging van godslastering. De vogelstand in Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. Dat zeggen onderzoekers bij het uitbrengen van de nieuwe vogelatlas. De klapekster, de duinpieper en de ortolaan zijn als bloedvogels vrijwel volledig verdwenen. Nieuwkomers zijn de zee- en de visarend, de wilde zwaan en de kraanvogel. De onderzoekers geven als verklaring dat het Nederlandse landschap de afgelopen 40 jaar sterk is veranderd. In het Amazonegebied is het afgelopen jaar bijna 8000 vierkante kilometer van het regenwoud verdwenen. Dat is de sterkste afname in 10 jaar tijd, meldt de Braziliaanse overheid. Wetenschappers dringen al jaren aan op een betere bescherming van het regenwoud. Het weer. Vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten regent het nog, elders is het zo goed als droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen is er veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Het wordt dan opnieuw ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de ANWB Op de A6 van Muiden naar Lelystad Staat bij Lelystad 5 kilometer file De vertraging is een kwartier En het komt door wegwerkzaamheden daar Tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud Tegen een eerlijke prijs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 Good night. We zijn weer terug. Ja, uh... En we hebben net gehoord uh, de, de, de three Degrees met uh, take good care of yourself. En dat is een bruggetje naar Ada Klarenbeek die nu bij ons aan tafel zit. Uh. Want jij gaat het hebben, Ada, over de zorgpolis. Ja, dat de klopt. De zorgpolis. Ja. ja, en wel speciaal over de gemeentelijke zorgpolis. Okay. Ja. Want de komende tijd is het natuurlijk weer de periode dat mensen kunnen veranderen van zorgverzekeraar. Ja. Dat kan maar één keer per jaar eigenlijk. Alleen in de maand december, eind november, december. Ja. En ik zit hier niet om reclame te maken voor allerlei zorgverzekeraars. Nee. Dat is niet mijn doel. Maar ik wil mensen wel graag informeren over de gemeentelijke zorgpolis ja. die er is. En dan is. speciaal voor Zand, uh, uh, uh, Zandvoortpashouders. Uh, ja, het wat, is. Wat zijn, wat, wat, wat, wat zijn dat? Wie, wie zijn dat? Het is namelijk zo dat om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke zorgpolis. moet je in bezit zijn van een Zandvoortpas. Oké. Okay. En een Zandvoortpas, die wordt eigenlijk uitgevoerd. Gegeven door de gemeente Zandvoort aan mensen met een laag inkomen. En nou is het zo dat mensen die bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze een bijstandsuitkering hebben of omdat ze in een schuldenregeling zitten. Um, of een aanvulling hebben op de AOW. Dus mensen die vanuit inkomens... Financieel, wat ja, in financieel ja. bekend zijn bij de gemeente... die krijgen hem eigenlijk automatisch toegestuurd. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, een heel laag inkomen hebben... ook al werken ze. Of vanwege een ander soort uitkering. En wat en, kun je met die pas dan eigenlijk? Kun je dan voordelig... Um, um, bij winkels uh, terecht. Of? Nou, het is niet zozeer bij winkels. Nee? Het is meer, uh, nou ja, bijvoorbeeld voor die collectieve zorgverzekering. Wat ook mogelijk is, dat is kinderen uh, van wie de ouders een Zandvoortpas hebben, die kunnen gebruik maken van het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds. Je kunt bijvoorbeeld bij Pluspunt uh, korting krijgen op een aantal cursussen. Wat ik ook weet is dat je een gratis kaart kunt krijgen voor de Waterleidingduinen om daar te wandelen. Dat zijn zo. Een aantal dingen die ik mooi, uit mijn hoofd mooi, mooi, weet op dit mooi, uh, moment. Ja. Ja. Dus het is geen voordeel pas voor winkeliers, nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar juist voor, voor, voor culturele, en, culturele en uh, ja, sportactiviteiten ja, die, die eigenlijk, misschien normaal iets uh, te ver boven mm -hmm. het budget zouden zitten. Daar krijg je dan nu een ondersteuning in. Ja, ja en er zijn ja. meerdere dingen. Dus als mensen naar de gemeente gaan, dan kunnen ze zich daar laten informeren bij de balie. Hè? Ja, eigenlijk. Uh, als je naar de gemeente gaat, dan sturen ze ze meestal naar het sociaal wijkteam waar oh. ik in zit. Uh, wij kunnen mensen informeren over uh, de Zandvoortpas, hoe je hem aanvraagt. Wij hebben ook de, de aanvraagformulieren liggen. Ja. En wij kunnen mensen ook informeren over de voorwaarden waar je aan moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Mensen kunnen natuurlijk ook altijd op de website kijken van de gemeente Zandvoort. Maar als dat niet lukt of mensen vinden het moeilijk en willen liever even een gesprek erover... dan kunnen ze altijd inlopen bij het uh, spreekuur. Van het sociaal wijkteam. Dat is mooi. Ja. Dus dat over de zandvoortpas. Ja. En, en dan hebben dan. ze die pas. Nou, in dit geval waar ik vandaag voor ben, kunnen ze de zandvoortpas ook gebruiken om zich aan te melden voor de gemeentelijke zorgpolis. Ja. Um, de gemeentelijke zorgpolis die is ja juist ook bedoeld voor mensen met een laag inkomen, uh, zodat mensen toch goed gebruik kunnen maken van zorg die ze nodig hebben. Uh, Eigenlijk is het doel van de gemeente om te voorkomen... dat mensen uh, geen zorg gebruiken terwijl ze het wel nodig hebben. Ja. Uh, het is ook de bedoeling om financiële problemen te voorkomen... door hoge zorgkosten. Want dat wil je ook liever niet. Uh, en de Polissen bieden een breed pakket aan vergoedingen... en ook de kinderen zijn mee verzekerd. Oh. Okay. En de gemeente heeft... Uh, ja, contracten opgesteld samen met Univé en met Zorg en Zekerheid. Ja. Dus dat zijn de uh, maatschappijen waar de gemeente een contract mee heeft. Mooi. En, maar zijn er nou veel mensen die daar uh, gebruik van maken? Van die zorgpoot, gemeentelijke zorgpoot? Is dat bekend? Ik moet eens even kijken. Ik heb ergens cijfers gezien. Dus die ga ik even opzoeken. Of dat dan weer veel is of niet veel, dat vind ik dan ook weer ja, lastig. Nou ja, maar... Veel, ja. um, Even kijken. In Haarlem zijn er op dit... Nee, in Zandvoort zijn er op dit moment 274 deelnemers... die uh, aan de collectieve ja, ja. zorgpolis uh, okay. meedoen. Ja. ja, ik weet niet of dat veel is. En mensen ja. zijn ja. natuurlijk ook altijd vrij om, om te kiezen... of ze het wel of niet willen. Ja. Maar um, ja, het is zeker iets waar de gemeente de inwoners... Uh, op attent wil maken ja. op de mogelijkheid. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is mooi, toch? Dat, dat, zeker. Kan, dat je daar uh, zeker. mooi kan kiezen... Ja, en wat bijvoorbeeld ook uh, ja, als mens uh, ja, bij de gemeentelijke zorgpolis zit, bijvoorbeeld ook het eigen risico is mee verzekerd. Ja. Dus dat betekent dat als mensen zorgkosten maken, dat ze niet daarbovenop ook nog dat eigen risico uh, moeten betalen. Ja. Dat het is het bedrag... hele mooie, want ik ja. bedoel dat is nou, minimaal 385. 385. 385. Dat is het ja. nieuwe bedrag hè, voor ja. volgend jaar. Ja. Ja. Nou, Dat ja. is natuurlijk voor heel veel mensen best uh, ingewikkeld. Best, ja. Overigens ja. is er een mogelijkheid, die heb ik ook uh, vorig jaar pas ontdekt, om de zorgkosten vooruit te betalen. En in die, als je zeker weet dat je het op gaat maken, dan kun je dat in termijnen doen. Hè? Je kunt ja. altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen van mag ik het in termijnen betalen? Dan wordt het bedrag in acht maanden geloof ik uh, verdeeld. Ja. Ja. En dat is natuurlijk altijd makkelijker dan wanneer je een, een rekening krijgt en dan dat je in één keer bijvoorbeeld 100 euro moet betalen. Uh, wat natuurlijk voor heel veel mensen heel veel geld is. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, maar zelfs op dat moment zou je nog kunnen bellen met de zorgverzekering van ik kan het niet in één keer betalen. Okay. Ja. Ja. Dus ja, als je, als je rekeningen krijgt die je niet kunt betalen... is eigenlijk ons advies altijd van... Neem contact. kom in actie, neem met iemand contact op... want anders gaat het niet goed. Nee, maar dat is, is een een een, ja, ja, dat, dat is even mooi. een algemeen uh, ja. advies. Ja, ja, ja. Ja, ja. En wat ook, um, er zijn drie verschillende pakketten binnen de zorgpolis. En bij twee van de pakketten kun je ook uh, mee verzekeren dat, je, dat de eigen bijdrage in het kader van de WMO vergoed wordt. Oké. Okay. Dus dat is de eigen bijdrage die je betaalt voor huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld als je een scootmobiel krijgt of andere voorzieningen ah, dat is via de gemeente. Maar voor mensen met een heel laag inkomen hè? Ja. Dus met een, met ja. een minimuminkomen. De zorgpolis, de gemeentelijke zorgpolis, is sowieso voor mensen met een uh, met een minimuminkomen. Minimum. Ja. Dus je moet de zandvoortpas hebben om Alles je ervoor kun je te daar kunnen niet... aanmelden. Ja. Ja. Ja. Mocht het nou zo zijn dat je nu denkt van nou ik heb nog geen zandvoortpas, maar ik denk wel dat ik er voor in aanmerking kom, maar ik moet die zandvoortpas nog aanvragen, ja. dan kan dat wel. Maar dan is het wel uh, het advies om snel in actie te komen. Ja, dat moet dan wel, Want dan ja. moet je eerst de zandvoortpas nog aanvragen. Ja. Ja. De gemeente gaat die aanvraag wel met voorrang behandelen, maar dan moet je wel snel in actie komen, want anders ja, je red je het wel niet meer. We kunnen laten zien dat je inkomsten zeg maar laag ja. is en dan, ja. dan kan het. Uh, ja. Dus zo snel mogelijk uh, dan ja. contact opnemen. Hoe, ja. hoe kunnen men, uh, Er is een, een spreekuur, hè, is er ook, ja. daar waar mensen uh, ja. terecht kunnen. Mensen kunnen sowieso natuurlijk bij het, uh, de spreekuren van het sociaal wijkteam terecht, mm -hmm. maar uh, in het kader van het overstappen hulp daarbij. En informatie erover zijn de er twee extra spreekuren. Uh, uh. In gelast. Ja. En op die spreekuren zijn ook mensen van de twee zorgverzekeraars aanwezig... die dus oh, uh, informatie kunnen geven over de inhoud van de pakketten. Ja. En er zijn mensen van de gemeente Zandvoort en van het Sociaal Wijkteam... die ook kunnen helpen met het overstappen. Okay. En wanneer zijn die extra spreekuren? En die spreekuren die zijn aanstaande woensdag, 28 november... Mm -hmm. van half tien tot half twaalf in de blauwe tram... En maandag 3 december ook van half tien tot half twaalf bij Pluspunt in Zandvoort Noord op de Vlemingstraat. Okay. Ja. Nou dat is mooi, dus dan kunnen ze toch nog... Uh... Ja, en, en dan zitten dus extra mensen om te helpen met overstappen en ook om inhoudelijk informatie te geven over de pakketten. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is misschien ook wel weer een mooi opstapje voor mensen... Die uh, bepaalde andere dingen hebben. Want je bent dan toch uh, in de Blauwe Tram. Of je bent dan toch weer uh, bij Pluspunt in Noord. Oh, ja. En uh, vaak zien mensen dan, hè, mensen die daar nog nooit zijn geweest. Die zien dan bijvoorbeeld... Uh, dat ze daar allemaal gezellig zijn. Dat er uh, allerlei andere dingen zijn, kunnen ja. doen. Ja, ja. dus ja. dat de, de, klopt. Blijft altijd. Kom, ga, zeg ik altijd. Ga in, ga, in ieder geval. kijken. doet... ja. dat is ook zo. Ja. Zo werkt het ook. Hè? Ja, dat is absoluut zo. Ja, ja klopt. Ja. Leuk. Wat ik nog even wil zeggen, als u wil overstappen en je wil dat op een van die ochtenden doen, uh, neem dan, zorg dan dat je je burgerservice nummer bij je hebt, ja. um, het rekeningnummer van je bank, want dat is ook nodig om in te vullen, en eventueel de huidige polis die je hebt. Dan kun je ook een vergelijking oh, ja. maken met de andere polissen die er zijn. Dus ja. dat is, dus belangrijk, dat is handig te om informatie gelijk mee te nemen, ja. inderdaad? Ja, uh, ja. ja. ja. Ja. Okay, nou, en mensen hoeven niet gekeurd te worden voor de... Oh. Voor het, voor het overstappen. Ik denk dat dat ook wel Gebeurt fijne het wel? informatie is. Gebeurt het Nou, bij mijn weten is het zo dat als je uh, over wilt stappen naar sommige aanvullende pakketten van verzekeraars, mm -hmm. dat ze dan wel eens een, een keuring of een vragenlijst sturen van hoe gezond of ongezond je bent. Oh, ja. Oh, ja. Maar dat is bij het overstappen naar deze hoeft verzekeringen dat hoeft dat, oh, dat niet. is dan weer nee. een ruststelling dan, ja. denk ik. Ja, ja. ja. Nou, ja. ja, ja dat kan. Dat, dat is ook zo, want ja, als jij in één keer uh, een hele hoog polis voor je tanden wil doen bijvoorbeeld ja. en ze gaan een lijst uh, ja. vragen van uh, hoe, hoe staan uw tanden ervoor dan kan het best zijn dat die zeggen ja. van ja dag dat ja. willen je niet hebben want dit gaat ons dus je bent 20 gaat, ja. dus ja. gaat gelijk ja. Ja. Ja. Nou, ja, dat ja. Dat ja is heel mooi maar, maar dat weten. is hier niet het, uh, niet het geval nee. nou, hartstikke nee. goed nou, uh, ik, ik zou zeggen mensen, ja, ik vind, uh, ja, ga het ga, ga ja. informeren. Ga luisteren naar uh, wat men uh, je kunt bieden, kan ja, bieden ja. bij jou. Zeg ja. nog even die extra spreekuren. De extra spreekuren ja. nog eventjes. Ja. Op aanstaande woensdag 28 november van half tien tot half twaalf in de blauwe tram. Ja. En maandag 3 december van half tien tot half twaalf... Bij Pluspunt in Zandvoort Noord op de Vlemingstraat. Ja, hartstikke goed. Fantastisch. Nou ja. Als jij niets meer Heb hebt iets, ja. om te delen met ons dan. Uh, gaan nee, we je weet je, ik kan er een heleboel over vertellen, maar... dat gaat nu gewoon op. Ik denk dat dit het belangrijkste is ja. voor het moment. En ja. willen mensen meer informatie? Kom Komt naar ons toe. Gaan. Ja. ja. Oké. Okay. Right. Dankjewel voor je. Koest. Dankjewel Ada voor je uitleg. Wij gaan uh, luisteren naar een wederom een heerlijk muziekje uitgezocht door uh, Cor. René en Renato, Save Your Love. zaten net al te speculeren. Dit is toch van Willy en Willeke Alberti. Ja. Maar nee, het origineel is van René en Renato. En Willy en Willeke Alberti hebben dit ook gezongen. Met Laat Eigenlijk in Niet Alleen. Een prachtig oh, ja. nummer moet ja, ik ja. zeggen. Hartstikke goed. Maar goed, bij ons uh, zit... Uh... Verko van Ankem. Goedemorgen. goedemorgen. Nee, een hele goeiemorgen. Van de seniorenvereniging Zandvoort. Wat ondertussen is uitgegroeid tot echt een gigantische grote club. Hè. <laughs> nou, we zijn al heel lang gewoon stabiel op 700, 700 leden. Ja, ja, ja, maar dat is veel. Ja, als je dat weer op, op 17.000 inwoners... He, waar ja. 50% boven de 50% is, is dan het opeens heel, heel klein. Heel maar we willen niet per se groter worden, want dan ga je ten onder aan je eigen succes. Ja. Want ja, dan, we moeten ja, want die, nu al die heel leuke vaak ook zeggen. Precies, die avondjes leuk uh, met elkaar eten bijvoorbeeld. Dan, die, die, die, als dat, als dat dan iedereen dan, tegelijk uh, mee wil. Dan... dan gaan er maar, maar 100, he? maar 100 gaan eruit eten. Maar dan moet je bij 101 zeggen: Sorry, het is vol. Ja, ja. Ja. En de bustochten en de vakantiereizen en noem het allemaal maar. Het is veel, hè, wat Want het aantal, aantal, actieve actieve leden, dat, dat, aantal actieve leden, dat groeit binnen die 700. Ja. Ja. En de passiviteit die neemt af. Dus we, we gaan hartstikke goed. Ja, nou, leuk hoor. Hartstikke leuk. Nou, de, de, de meeste mensen zullen het wel gezien dag, hebben. In de krant, in het midden, middenkatern van de Korant, Courant... daar staat de grote senioreninformatiemarkt op woensdag 28 november... van twee uur s middags tot uur. Vijf uur s middags. Nou, uh, daar wordt uh, heel veel gepresenteerd. Hè. Er zijn heel veel mensen. Iedereen is daar denk die, ik die, wel. Die daaraan meedoet. Uh, sponsoren uh, zijn er. Ik, ik weet dat jij uh, bij uh, mijn welbekende vriend op de markt ook langs geweest bent om ja. te kijken. Want jullie willen van de markt ook nog iets uh, gaan doen. De markt gaan we ook. Uh, want om te beginnen, dat zal ik even uitleggen. Van De eerste 250 mensen die binnenkomen, die krijgen een duurzame shopper van de seniorenvereniging. Een hele mooie tas. Die is leeg. Bewust. Die krijgen een bon voor een kop koffie of thee. En die krijgen een lot. De eerste 250. Ah. En het wordt een gigantische loterij. Dat kan ik nu al beloven. Ja. Ja. Meer dan 100 prijzen. Ja. En echt hartverwarmend van de ondernemers van Zandvoort. Ja. Die allemaal hebben waardebonnen, cadeaus. En het stroomt nog steeds binnen. Het, we gaan Leuk, dik over de 100 prijzen. En ik weet niet waar we eindigen, maar jo, het wordt je, dan heel dan bijzonder. Dan ben je nooit klaar om vijf uur. Dat <laughs> nou, we gaan het snel doen. <laughs> we hebben al hele plannetjes gemaakt om snel ook te prijzen bij degene ja. die roept ja. En dat ja, ieder okay. heeft maar één lot, dus ja. het is ook niet moeilijk nee, van, nee, dat ze nee, allemaal lood in de gaten moeten houden. Ja. Ik, je, ja, hebt net, je hebt net wat neergelegd hier, dat zijn twee kaartjes. En de, daar staat op ICE, hè. in case of, of emergency. emergency. emergency. Uh, ik moet zeggen, ik heb dat al in mijn telefoon zitten met de, de twee ja. belangrijkste mensen in mijn leven. die uh, benaderd kunnen worden als er met mij iets gebeurt. Want dat, dat, dat kan men zien, hè. Ja, ja. Men, men kan dat uh, altijd vinden. Uh, het is de bedoeling dat jullie dit ook bekend gaan maken Wij gaan bij dit, mensen? Ten eerste natuurlijk bij de leden al. Die krijgen het einde van de maand bij de nieuwsbrief. He, die ze aan huis bezorgd krijgen. Krijgen ze ook een shopper. Dan krijgen ze ook de ijskaart. Ja. En in de nieuwsbrief de uitleg hoe daarmee om te gaan. Ja. Want deze is dan bedoeld voor. He, die kan je zichzag opvouwen. Die doe je in je portemonnee. Ja. Ja. En, en, die andere, en die andere is voor in de meterkast. De meterkast. In de meterkast. Ah. Want ah. De hulpverleners hm. kijken in de meterkast. Is dat zo? Ja, dat is standaard gewoon. Maar daar staan we niet bij stil. En daarvoor gaan wij dat aanbevelen. Maar hang er ook een pasfoto aan als je met meer mensen woont. Ja. Want dan is het weer van wie is dat? Wie is dat? Wie is, wie? wie is dat? Maar we hebben ook een regeltje erbij. Van zijn de huisdieren? Want die kat was van schrik onder het bed gevlogen. Ja. En dat weet dan niemand. En dat weet dan nee, niemand. Nee, nee. En ook van hè, wie ga je bellen? Wie is dat? Is dat een, een kind? Is dat een buurvrouw? Is dat. dat je wie is dat? Weet. Ja, en er staan ook medicijnen op. Hè, van welke ik medicijnen? Ik vind het stik echt een fantastisch je. initiatief hoor. Dat is echt super. Want uh, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had daar nooit over nagedacht. Ik, ik, in mijn telefoon uiteraard. Ja. Het gebeurt maar, toch vaak dat mensen toch lang uh, erge, gevonden worden. Ja. En ja, maar dan is en het ook van, wie het, wie het die is. Wie moeten we bellen? Want als iemand ja. niet aanspreekbaar is, dan heb je meteen een probleem. Juist. Ja. Nou, hartstikke goed. Wat maar ook binnen de vereniging hebben wij dat ook dus een keer meegemaakt. Ja. Dat je denkt van, oh hemel. Wie moeten we bellen? Nou, en Dat, dat is ook onze aanbeveling, van, zeker bij activiteiten van de seniorenvereniging. Dat in je portemonnee. En gewoon lidmaatschap Ja, Dat zegt heel weinig alleen dat je lid bent. Ja. Maar, nu maar nu heeft, heeft het, het ook eens. een hele maatschappelijke functie. Ja. Hartstikke goed. prima. Nou, maar, het, dit is maar één ding. Een, Terzijde. Een, Want uh, er komt iemand om drie uur. Ja. Op, de, op de grote middag, op woensdagmiddag, komt er iemand om drie uur. Die ja. zegt altijd van ik, uh, ja, ik denk dat het heel bijzonder is. Van, ik, ik woon niet oud, ik ben het al. Dus dan denk ja, dan ik al een beetje, we al, hè, ja. weten we al een beetje welke kant we op gaan. Wie dat en, zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn. Dus ja, als je dan die leeftijd bereikt hebt, dan is het helemaal van belang dat je zo'n kaartje in je portemonnee hebt. Dus daar gaan we hem ook introduceren <lacht> van, hè, neem in overweging. Hartstikke goed. Ja. En hang in de meterkast in Madrid. Ja. Ook ja, vooral ook het kaartje. Nog, ja. In de Spaans <lacht> dan. Hè. Ja. Ja. Leuk. Maar, maar is... ja, ik denk dat we er samen in zand voor trots op kunnen zijn dat er zoveel mogelijk is. En uh, ik denk dat het nu het beste tot z'n recht komt op de 28ste. Want dan ik kan me geen vraag bedenken. Die daar beantwoord kan worden. Nee, want ik zie ook de, de bank. Hè? De bank is ook aanwezig. Dat is ja, ook wel heel ja. belangrijk. Hè? Ja, de Rabobank was niet in beweging te krijgen. Maar de nee. ING des te meer. Ja, mooi. Want uh, bijvoorbeeld, het, hoeveel zandvoorters hebben niet de tangcodelijst? Al 30 jaar in gebruik. Dan was er een brief voor die, die, die um, ja. klanten van de bank. Van gaan we naar Heemstede, gaan we het uitleggen. Nou, het was even moeilijk van, om daar binnen te komen en contact te leggen. En toen was het uiteindelijk van, jou, ja hoor, wij komen... Naar Zandvoort, we gaan het uitleggen. Eerst was het alsmaar nog van, uh, er is nog geen opvolging op en het is nog niet bekend. Maar intussen is het ANP met de bericht gekomen de scanner. Ja. Dus ik hoop dat ze de primeur bij zich hebben. Ja. Daarnaast, heel veel inwoners van Zandvoort hebben problemen met het bankpasje. Ja. Want als je artrose hebt, dan is het een crème. Het pasje erin doen, lukt wel, maar je moet bijna een Uit. passant vragen, wil je hem eruit halen. Krijgen, ja. ja, klopt. Nou, toen ook. heb met... zelfs moeite mee soms nog ja, om nou, eruit te krijgen. Ik heb dus ook uh, de ING getriggerd van ik weet dat jullie iets hebben. Ik denk dat het oranje is. He, neem het mee, want het is een knijpertje dat je het pasje zo eruit kan eruit uit kan halen. Dus die nemen ze slim. mee. Slim, hoor. slim slim, slim slim. Maar wat ook heel herkenbaar zal worden voor heel veel mensen, dat ze. Bijvoorbeeld van Prinsenhof komt er een ergotherapeut. Ja. Die neemt een koffervol mee. Ja, ik, ik noem het bijna speeltjes, maar dat is natuurlijk. He, het, ja. het is heel serieus. Het zijn alleen maar hulpmiddelen ja. dat je dus kan zeggen van nou, dat lukt niet zomaar. Maar met een hulpmiddel gaat het prima. En Kousen aan en uittrekken. Ja. Zoals we alles bij zich hebben om, ja. om het, het makkelijk te maken. En dat we doorlopen, denk ik, de bezoekers zeggen, had ik eerder moeten weten. Ja. Ja, zo'n heel simpel opgewezen. dingetje als ja. zo'n zo lange stok met zo'n knijper eraan vast ja. ja, hoe kom je erop? Maar het is, het is, maar het is er allemaal, het, het bestaat al. Als het boven al. in de kast staat en mensen moeten, moeten niet meer op een stoel gaan staan... en moeten ja. niet meer ja. op gevaarlijke krukjes gaan staan... maar Precies. kunnen beter zo'n stok met zo'n knijper pakken... en ja. dan iets uit boven uit de kast uh, halen. Ja. ja, er zijn heel veel... Maar ook van wat, wat onze uh, ja, beweegreden was van, van een aantal van de deelnemers... we weten het allemaal, die wachtkamergesprekken of even koekelen... Ja. Ja. En dan krijg je lekenpraat. Maar wat is er nou niet beter? Dat je dat nou juist aan de professionals vraagt. Yes. Vraag het aan de notaris. Vraag het aan de advocaat. Vraag het aan de huisdokter. En niet dat gekoekel met antwoorden die nergens ja, op slaan. Direct aan zijn vragen. Direct aan zijn vragen. Zonder drempel binnenkomen. Zonder afspraak te maken. In gesprek komen met. In alle rust vragen. En als het niet ter plekke. Natuurlijk, je kan niet je erfenis even regelen. Ja, maar, je maar je kan wel even zeggen. Hoe zit dat nou met een levenstestament? Ja. Dat kan je zowel bij de huisdokter als bij de notaris. Ja. Ja, ja. Alles is mogelijk daar. Je kan in gesprek komen ja, ja. en op dat een verantwoorde manier antwoord krijgen, ja. professioneel het, heel en het wordt heel dat, gezellig. Dat, ja. dat was onze insteek, want het hoeft niet te serieus. Eén keer per jaar willen we altijd gewoon iets, Even uitpakken. Hè? He, geen binko, geen modeshow, maar gewoon iets, ja, toch een beetje naar het professionele toe proberen te gaan van uh, een maar stukje ja, presentatie te geven. Je, ja. Wat, voor iedereen van belang is. Daarvoor zeggen we ook: het is niet alleen voor 700 leden. Het is, het is ook voor de kinderen van de leden, ook voor de mantelzorgers van de leden, de buren van de leden. Kortom, heel Zandvoort is bij deze uitgenodigd. Ja. De Zandvoortse Seniorenvereniging is woensdag uw gastheer. En we zullen u leiden langs alle stands. Het zijn er heel veel en het wordt. Gewoon heel goed. Ja. Een informatiemarkt 2.0, zeg ik vooral. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, het is, het is jullie hebben echt initiatief. uitgepakt. Ja, het is, <laughs> het is, uh, is prachtig. Nou, het was het steentje in de vijver en het werd steeds groter. En dat... ja, ja, ja, ja. Maar dat werkt ook gewoon, want het ja, werkt ja. aanstekelijk. Want ja. toewel, gisteren nog, kreeg ik nog een telefoontje van de makelaar uit het dorp. Die gaat dan op maandagavond, of nee, dinsdagavond, gaat hij ook informatie geven. Ja. He, van hoe het met hypotheken zit als je 50-plus bent. Dat doet hij dan uh, op de dinsdagavond. Nou, dat sprak me ook aan. Dat ik zei, nou, we maken gewoon een plekje vrij. Kom erbij. Kom er maar. Kom ja. maar. Nou, Zo is Iedereen dat. wil, hè? Iedereen wil. Iedereen gewoon, wil. Hè? En uh, het zijn maar echte ja. uitzonderingen. En dan is het meestal dat het hoofdkantoor ver van Zandvoort is. Die zou zeggen, nou nee, dat is niet onze doelgroep. Nee. Maar ik heb het ook, want bijvoorbeeld, we hebben een mantelzorgmakelaar. Ooit van gehoord? Nee. Gestaat. Dat zou ik we niet weten. Ja. Soer is mantelzorgmakelaar. En die, die was toen in een uh, seniorenbeurs geweest in Beverwijk. Waar er waren 15 bezoekers. Daag. Ja. ja, maar ook dat kan gebeuren. Ja, dat dat, ja, ze, dat doen in, in, in al dat nuchterheid zijn. Nou, ik zeg nou, 300, 400. We zien maar waar we komen. Ja. Nou, daar was ze helemaal van onder indruk. En, uh, maar ik vind het van belang dat ze er staat. Ja. Want als je opeens allemaal zorgvragen krijgt. Voor jezelf of voor familie. Dan is het ja, heel overweldigend. Waar moet je terecht? En hoe doe ik dat? Ja. En he, doet u dat maar digitaal? Ja, hoe dan? En dan neemt ja, zij dat ja, allemaal ja. van je over. Ja. En ze is ook nog slim genoeg om te zeggen... Bij aanvullende verzekering, mijn declaratie, kan je gewoon vergoed krijgen. Ja. Nou. Ja, maar dat is ook met Home Instead, dat is met Sara aan Huis. Dat je zegt van allemaal buiten de vaste dingen die we allemaal wel kennen. Van hè, de kennen mijn hart en ja. zorgbalans. Zijn er ook gewoon commerciële bedrijven die gewoon hele Ik goede dingen doe. doen. Ja, die kunnen Tuurlijk. goede dingen doen, zeker weten. En ze ja. staan er. Ja, nou. Nou, het, nou het, een, ziet er, ja, heel het ziet er prachtig heet, uit. Het ziet er goed uit. Ik denk dat het uh, heel ja. druk gaat worden. Ja. Stel en, je en voor dat ze allemaal komen. Nou, nou, gezellig. <laughs> is er ruimte voor? Nou, nou ja, we, we zijn voor het eerst. We zijn, op uitnodiging zijn we van de blauwe tram, zijn we in de blauwe tram. Want wij hebben hè, de seniorenvereniging heeft geen eigen behuizing. Nee. We zoeken passende behuizing hè, voor een passende prijs. En wat, wat de leden gewoon lekker vinden om er te zijn. Ja. Maar. Uh, de Blauwe Trem heeft ons gevraagd: van kom een keer. We hoeven geen huur te betalen. We mogen er zo in. We hebben voor de woensdagmiddag gekozen. Want dan zijn de scholen dicht. En we hebben de medewerking van de Maria, Hanni Schaft en Ducky Duk. Dat we alle ruimtes gebruiken. Alles meubilair gebruiken. Alles mag Alles zetten we in. Alles wat links staat, zetten we rechts. En andersom. Het staat helemaal vol, hè? Het, het staat helemaal vol. Alle ruimtes gaan vol in gebruik. De gang in gebruik. En dan moet je je nog eens een keer voorstellen. Ik kan het wel, eigenlijk wel verklappen. Stel je op een gegeven moment voor van links. Komt Corrie Kaas. He? Corrie ja, heeft met kaas. Ja, van rechts ja, ja. komt de Zeemermin met haring. En in het midden komt Harifazen met de oliebollen. Oh, ja, dat dat gaat allemaal leuk. gebeuren. Oh, ja, ik leuk. kom. <laughs> huh? maar, maar bijvoorbeeld in de, in de gang staat Marcel. Marcel van het Veste. Ja, ja. He? Wil je niet koken? Kan je niet koken? Geen probleem. Ik doe het voor je. Je kan het niet halen. Voor ik kom het een brengen. brengen ja. Precies. Een minimaal bedrag per dag om, heb je lekker eten. En om in balans te zijn, Tasty die Corne. Islam die staat er ook. Kijk. Die gaat een hapje doen. En, en ik denk dat het zou zomaar kunnen dat we een soepje van uh, Marcel krijgen. En oh. het wordt een hele belevenis. Een ja. Hè, wij doen de koffie. Maar hè, de Hema ben ik mee in gesprek geweest in eerste instantie. zei zei van, hè, of je nog worstlust. Nou, dat was een, een heel moeilijk verhaal, want het moet precies 80 ja. graden en open vuur. Dat, ja, zei, dat gaat niet worden. Dat is ingewikkeld. En toen zei Van der Laan van, ja, we zijn ook de grootste banketbakker van Nederland. Nou, ja. we hebben elkaar gevonden, want hè, we krijgen grote, grote taarten die we al gesneden zijn in stukjes. En wij zorgen voor de koffie en de Hema zorgt voor de taart. Nou, dus het verbindt heel veel en het wordt een hele bijzondere. 28 november, ik, ik ben er. waar we nog lang over zullen praten. Ja, precies. Mooi hoor. Oproep woensdag, dus. aanstaande woensdag. Is aanstaande woensdag. twee uur. Is 20 november? al is het bagger weer. Parkeren in de garage. Slechts 50, ja, ja. Per 50 uur, cent per uur. Daar hebben we het over. Ja. Rijd niet door helemaal naar de rollenbaan. Want dan sta je op het Raadhuisplein. Nee. Maar wij zullen dus ook in de garage grote blauwe puntvlaggen hangen. En lift, Heel lift, lift. Belangrijk. Want er zijn twee liften. Dat je gewoon meteen bij de ingang parkeren. En meteen met de lift naar boven. Ja. Wat kan dus nou er nog top. mooier. Top. top. Dankjewel. Dankjewel Fer. En tot woensdag. Tot woensdag ja. zou ik ja. zeggen. Succes hè. Dank je.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 ja, nou dit was uh, natuurlijk uh, een oudere reclame van Beachnet uh, Zandvoort. Uh, bij ons zit uh, Bart Seubring. Welkom Bart. Goedemorgen. Goedemorgen Bart. Uh, het, het is wel heel grappig, want eigenlijk is het nog steeds uh, actueel. Behalve dan... Uh, niet, niet, de niet meer in de Halterstraat. in de Haldenstraat. Het telefoonnummer wat uh, net gehoord werd, dat is nog wel uh, Ja, website, actief. telefoonnummers, dat is allemaal nog, uh, ja, nog steeds actueel. Ja. Maar, maar op een, een andere plek, een... hè, nu toch? Zijn... Ja, de technische werkzaamheden die uh, de, de reparatie-onderhoudswerkzaamheden, dat doe ik van huis uit. Van huis, ik heb daar een technische dienst ingericht. En dat, uh, ja, dat scheelt gewoon uh, veel geld. En dat is het ja. toch uh, uiteindelijk wel geweest om uh, te kiezen om, om uit de Halterstraat uh, te vertrekken. Waarom ben je eigenlijk weggegaan? Uh? Uh, ja, toch de, de financiële middelen die uh, steeds uh, schaarser ja. werden. Ja. Uh, de pachtpersoneel. Het was te, uh, het was te duur, de huur ook van je... Relatief paard? gezien niet. Nee, nee. ik zat uh, toch redelijk verdedigd dan ook in de Halterstraat. Maar nou, als je alle kosten bij elkaar optelt, uh, ja, moet je toch rekening houden... dat dat een, een kleine 3.500 euro per, per ja, maand scheelt om ja, niet winst te hoeven draaien. Dus dat is... Uh, maar je had het wel altijd druk, uh, uh, Ja, met de technische dienst draaide goed. Ja. Uh, en eigenlijk had ik de winkel voor verkoop uh, van uh, randapparatuur, computers, laptops. En dat zag je toch de afgelopen niet, jaren steeds meer uit. wel naar uh, webverkoop uh, doorschuiven. En dan moet je op een gegeven moment uh, toch de conclusie trekken dat uh, de winkel op zich uh, ja, niet meer lonend is. Ja. En dan met uh, personeel in de winkel om de winkel te bemannen om zelf de buitendienst ja. in te kunnen, ja, ja. ja dan uh, moet je één en één bij elkaar optellen. Ja. Ja. En uh, concluderen dat dat uh, niet langer meer uh, rendabel, <laughs> rendabel is. Rendabel ja. is. Nee, nee, nee, nee. En toen ben je. Uh, ik, heb een, uh, ik heb extra ruimte thuis, uh, dus ik had de mogelijkheid om daar een uh, technische dienst in te richten. En dat heb ik gedaan en ik doe die werkzaamheden nu van huis uit. Ja. Maar weet iedereen dat nu? Uh, nou, ik heb maar gelukkig... Wel ja, nu, nu wel, maar daarvoor niet. Nee, hè? ik heb gelukkig uh, het, het grote merendeel van... Uh, de vaste klanten mijn vaste heb, klanten je heb je ik wel heb behouden. En die ja. weten mij ook gewoon nog wel te vinden op, okay. uh, op mijn nummers die ik al ja. uh, de afgelopen twintig jaar uh, gebruik. En ja. e-mailadressen uh, en de website. Uh, dus ja. men weet mij... En wat is jouw website? Uh, uh, Beachnet.nl uh, Toch ook gewoon op Beachnet? Ja. Okay. ja. ja. En daar uh, ben ik gewoon nog op bereikbaar. En jij gaat als mensen jou bellen voor, voor computerstoring of zou ik maar zeggen, ga je dan, dan ga je naar de mensen toe? Of? Ook, eventueel. Ja. Uh, ook op het ophalen van de computers gebeurt vaak. Uh, ja. Met name wat ouderen, dan, uh, ja. dan wordt er even heen en weer gependeld met de computer naar mijn technische dienst. Om dan uh, toch thuis in... Uh, alle rust en al alle rust middelen en mogelijkheden gaan. beschikbaar ja. hebben de computers ja. weer. Ik je doet ja. het alleen, he? helemaal alleen? Ik doe het alleen. Helemaal ja, alleen. ik ben nu echt helemaal volledig Zo. zzp. <laughs> ja. Maar nee. mensen kunnen dus ook gewoon naar jouw uh, huisadres komen? Of ja. is dat niet handig om ja, maar, jouw adres te meer. noemen? Nee, dat is geen probleem. Mensen is komen is de, op de gewoon, uh, 18a. 18a. Ja, correct. En, en daar kunnen mensen naartoe komen als ze eventueel, ja. nou ja, ook als ze. Sprong. Het is wel op afspraak, in ja. zover omdat ik ook de buitendiensten draai, ben ik lang niet altijd aanwezig. Ja, en, en jouw telefoonnummer dan? Heb je één of twee telefoonnummers? Ik heb het vaste nummer nog. Wat ik, ja, en wat is, wat is jouw vaste dat nummer? Dat is 023 573 0749. 573 07. ja. 0749. Oké. Okay. Dat zit er zo ingebakken. Dat gebruik ja, ik dat al uh, vanaf ja, mei 96. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, nou dat is mooi. Dat, dat, dat iedereen ja. toch weer... Uh, Zijn er heel veel uh, dingen uh, veranderd de laatste tijd? Qua, qua uh, reparaties? Uh, Gaan mensen anders met hun... Apparatuur om? Ja, wat mij toch opvalt is dat mensen het niet vaak meer rendabel achten om een computer te laten repareren. Terwijl dat misschien wel het geval is. de lange van gooi maar weg en koop maar een nieuwe. Oh. En ook als je naar het merendeel van de, met name laptopmodellen, kijkt. Uh, mensen geven je niet graag. Uh, 500, 700 euro uit. Uh, dus gaan in die onderste segment lopen zoeken. Ja. ja, dan heb je vaak wel een laptop. Nou, als die twee, drie jaar volhoudt. Uh, qua prestatievermogen uh, en qua technische uh, staat, dan uh, is dat al lang. Is dat zo dat dan bedoel, stel je voor dat je. Hé, je hebt een computer, maar je gebruikt hem niet zo heel vaak. Uh, dat, dat je dan kan zeggen dat hij langer meegaat? Of, of is dat niet zo? Is het, is het echt model. Um... Ja, wel als je hem uh, continu netjes uitzet uh, en, en niet onnodig laat draaien. Want alle elektronica die aanstaat, die, die draait. Slijt toch? Mag ja. je wel zeggen. Hè? De, de condensatoren, de elektronica, componenten die slijten gewoon. Dus die moeten hem uh, niet de hele dag aan laten staan. Absoluut niet. Nee, dus uitdoen gewoon. Als je hem niet je nodig hebt uitdoen. Ja, ja. ja. alles het al uh, om ja. het milieu, maar ja. uh, ook om de technische staat van, de, ja. van een computer. En schoonmaken, elektronica slijt nee, schoonmaken als het. Schoonmaakprogramma uh, erop uh, loslaten. Zeg ja, dat is ook wat ik heel veel doe. De, de narigheid eruit halen. Ja. Want je trekt een hoop narigheid naar binnen. Hè? Dat. Zonder dat mensen zich Zonder dat, dat verwust zijn. Zonder dat ze het in de gaten hebben. Ja. En, um, ja, dat is eigenlijk, Kun je daar uh, wat aan doen dan eigenlijk? Ja, met gezond verstand surfen. Oké. Okay. <laughs> uh, niet alles geloven. Consens? Ik zou bijna zeggen, alles niet geloven. Wat ze via het internet met pop-ups te melden hebben. Uh, Mag Ik niet heel veel gewoon eigenlijk ja. meteen. En, en, en die cookies, ja. want dat is natuurlijk ook ja. wel een dingetje. Ja, cookies, een uh, noodzakelijk kwaad. Een noodzakelijk ja. kwaad. Ja, het wordt Moet je gewoon... ze accepteren want een, dus uh, ze accepteren? Want ze vragen ze altijd, hè? Ja. ja, ze vragen altijd cookies. Daar worden gewoon bepaalde uh, gegevens in opgeslagen. Of als je weer een keer een bezoek brengt aan die website... dat uh, de basisinstellingen bijvoorbeeld daarmee doorgegeven worden. Maar ze worden ook veel gebruikt voor tracking van wat doet deze bezoeker. Waar gaat hij vervolgens naartoe? Hoe lang zit hij op mijn site te surfen? Daar kan allerlei informatie in verscholen gaan. En daar wordt ook wel veelvuldig gebruik van gemaakt. Dus als je een goede lijst hebt met je wachtwoorden en met je informatie... dan hoef je in feite die koekjes niet te accepteren. Uh, nee, wachtwoorden worden ook niet in koekjes opgeslagen. Die kun je dus opslaan in je eigen in je eigen, in je, in je, in je eigen uh, wachtwoordbeheer van de van de browser die gebruikt wordt. Of het nou Firefox of Chrome. Ze gebruiken dus alleen maar om jouw gegevens te, te ja. jouw gedrag, ja. jouw, jouw gedrag. Nou, met name door die gegevens ook je gedrag te analyseren. Ja. En, als je dus op een gegeven moment op een site iets loopt te zoeken en je krijgt in één keer reclame van een muziekorganisatie die net die muziek aanbiedt die jij ja, gezocht ja, ja, hebt. Ja, ja. Nou, dat, dat is, is dankzij ja, ja. Dat is de cookies. Die ja. weet okay. gewoon, oh deze bezoeker die houdt van die muziek. Ja. Dus laten we daar even een aanbieding op okay. presenteren. Ja. En dan dat is het hele cookiesysteem. Ja. Ja, er zijn nog veel meer schuil achter. Ja, je hebt ze nodig. Uh, over het algemeen. Voor uh, toch het, het soepel verlopen. Van, uh, van het server. Ja. Uh, maar er zitten ook grote nadelen in. Ja. Ja. Kunnen mensen bij jou ook nieuwe apparatuur bestellen? Dus nieuwe computers. Nieuwe laptops en dergelijke. Kun je nee, elke... verkoop doe ik doe niet meer. Niet meer? Nee. Uh, wel dus voor, voor reparatie. Dan, uh, de onderdelen, componenten. Dat moet nog wel gewoon aangeschaft worden. Uh, maar uh, ik, ik adviseer wel in. Uh, wat. Ja, eigenlijk, ik persoonlijk zou aanschaffen voor dat budget. Ja, ja, ja. Uh, Kun je adviseren? ja Je ja. hebt ervaring genoeg ja. hè. Want hoe lang ben je al bezig met deze business? Uh, hier in Zandvoort, nu 21 jaar. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Uh, en iedereen kent jou ook? Uh, ja, de eerste computers die had ik ergens vond uh, <laughs> 86, 85, ja, 1985. Ja, ja, ja. Dus ik er al uh, mee te, te stoeien. Ja, uh, ja. Het is niet alleen maar je werk, hè? Het is, nee, het, het is een deel zo'n hobby. hobby. Een hobby. Ja. hobby ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel nodig is. Dat deze, ja, dit soort dingen... Dat dat, dat niet dat alleen maar iets gaan. is puur ja. uit financieel oogpunt, maar ook omdat dat je het interessant vindt, vindt. Ja. en Ja, en ook het blijven. Dat kost ook veel het, ja, ja om meer. Ja, he, ja. ja. Het is het lang niet allemaal meer bij te houden. Je moet op een gegeven moment... In eerste instantie was ik ook nog wel bezig met webdesign... maar dat heb ik heel snel afgestoten... omdat dat toch wel niet helemaal mijn ding was. Zijn er ook mensen die aan jou vragen om een, een website op te zetten? Het gebeurt wel, ja. Maar ik dan? heb daar helemaal mijn handen van afgetrokken. Ja. Daar nee, nou dat werd dat... jij niet blij van? Nee. Nee, want uh, het was vroeger al zo. Ja. En dan praat ik over 1990, 1992. Ja. Uh, of nee, uh, later 96, uh, 2000. Dat mensen wilden een website, maar die moest je helemaal op papier vastzetten. Uh, ja. Want er werd wel, oh, mag het een andere foto, mag het een ander kleurtje? Ja, ja, ja. Het was nooit het af en nooit klaar. En, uh, nee, dat was niet mijn uh, sterkste ding om uh, dat goed te organiseren. Okay, dus, nou, je kiest ook voor iets dan op een gegeven ja. moment. Uh. Maar heb je al veel, heb je druk? Uh, redelijk druk, ja. Je kan dus, het aan uh, allemaal? Ja. ja, en ik kan er van leven, dus... Uh. Nou ja, dat is belangrijk. Dat toch? is het belangrijkste. Maar nou ja, mochten en mensen. uit je huis ja, werken is ook. Is ook veel makkelijk. Mochten mensen ja. dus uh, informatie willen, dan kunnen ze contact met je opnemen. Als je gaat naar uh, internet, ik heb het even net gedaan, naar beachnet.nl, dan uh, vind je in ieder geval ook jouw uh, telefoonnummer en een uh, formulier waar mensen zich uh, op in kunnen. Het contact-e-mailadres telefoon om Precies. Ik zie dat jij ochtends om 11 uur begint. tot 7 uur s'avonds. Ja, en ook nog wel later. En in het weekend. En weekends ook. Maar zondags ben je gesloten? Nou, niet altijd. Goed. Nou uh, ja, ik, ja, het is uh, fijn dat je... Het, het zal altijd ja. nodig blijven, want er uh, ja. zijn inderdaad, uh, bijna iedereen heeft tegenwoordig wel of een tablet of een laptop uh, in ja. huis. Ja. En, en, uh, en een smartphone. Ook, en een smartphone, de, wat eigenlijk al ook uh, de, dat functie is functie heeft. De, ja. Voor, ja. Het, het vervangt voor een gedeelte, de, de, de computer. Ja. Absoluut. Ja. We wensen je veel Dankjewel. succes. Dankjewel. Dank voor je Graag gedaan. Nou, net gewoon een beetje, net, beetje ja. wat lolliger. En, ja, ja, zo schrijf ik ook. Het is een losse. zicht op Zandvoort met wat losse... Met losse Precies. Is dit je eerste ja. Ja. ja, ik heb... Met Marianne Ja, het ja. ja, leuk wat een, wat een heerlijk nummer is dit. Leroy Anderson, de typewriter. Het is het verkorte nummer, want dat duurt volgens mij heel erg lang, dit nummer. Uh, bij ons uh, zit uh, Sandra Lissenberg. Goedemorgen. En, uh, ik, ik, ik heb net een boekje in mijn handen gekregen. Zicht op Zandvoort. Met uh, 50 columns die je geschreven hebt. Zijn dat alle columns die je geschreven hebt? Of is het een selectie? Nee, het zijn uh, de eerste 50. Ik, uh, ik blijf uh, ja, vrolijk doorschrijven. Dus het zijn er geloof ik inmiddels 52. Maar uh, ja, het boekje moest op een gegeven moment in productie worden genomen. Dus ik heb, uh, ik heb de knoop doorgehaald bij 50 columns. Oké, okay. maar je gaat door. Je, het is niet dat je dus nee nee, nee, nee, nee, zeker het is niet. Dus ik geef een bundeling van jouw uh, columns. Ja, dit, uh, ik, ik ja. wilde altijd een. Uh, ja, ik, ik heb een kleine bucketlist. Een uh, ja. lijst met dingen die ik altijd in mijn leven nog wil doen. En dit was er één van. En dit was er één van. En het en, boekje. Ja, uh, het boekje. Ja, ja, een boekje okay. uitgeven. Boekje. Is, ja, is er één van. En ik dacht van ja, uh, ga ik nou zelf een verhaaltje bedenken. En daar ik dacht, nee, dus ik moet mezelf nee, niet het, te moeilijk het, maken. Het zijn ook leuke columns allemaal. Nou, Dankjewel. Het zijn allemaal interessant. Voor, ja. Het gaat over ah, allerlei... Het, het, het, het is wel leuk, want het is natuurlijk... Kijk, we hebben nog een columnist, hè, tenminste. Nu hebben ja. we weer een nieuwe, maar we hadden dus Marco, nou Marco uh, Termes. En Roy nu donger. hebben we Roy Dongen. Uh, het is kijk, wel grappig. Nel, Nel, Nel, Nel, Nel, Nel, kijk maar ook nog steeds ja. ja. Maar het is zo grappig, want ik lees ze altijd. Elke week, ja, ja. allemaal. Uh, dat, het, dat het zo grappig is dat je een totaal ander beeld krijgt van jou. Maar ook van Nel. Ja. Nel heeft weer een hele andere... Ja, maar dat is leuk. Uh, ja. Ja, ingang, visie, laat ik het maar ook ook, zo zeggen. En, en ook stijl. Ook stijl. En stijl. Ja. Ja, maar dat maakt het leuk ook. Dat, vind ik, Ja, ik, ik vind het af en toe wel spannend. Van, goh, gaan we niet allemaal voor hetzelfde schrijven. En dat is geloof ik nee, dat nu toch dat uh, nee, uh, gebeurt. Is dat, uh, nee, zeker niet gebeurd. Schrijf je zo een column zo voor de vuist weg? Of weet je, weet je wat je gaat schrijven? Ik, ik word meestal door de week. Ik schrijf natuurlijk uh, eens in de twee weken. Uh, ja. Geïnspireerd ja. door iets. En denk ik van, oh ja, die moet ik even onthouden. En uh, soms heb ik nog wel. Van waar ga ik nu over schrijven? En de andere keer schrijf ik er drie in een week en dan moet ik een keuze maken. Okay, oh, ja, dus dat, ja. uh, dat, dat wil ook nog wel eens gebeuren. Dus ja. het is heel divers. En het, uh, ook in Zandvoort kennen wij een komkommertijd. Ja, uh, en uh, dan, dan moet je wat, wat creatiever gaan denken. Maar wat doe jij normaal uh, voor uh, je inkomsten? Uh, ik uh, werk normaal op kantoor. Ik uh, werk bij een, uh, een back-office of een payrollbedrijf op de back-office. Dus ik zorg dat iedereen zijn salaris op tijd krijgt. Oh, okay. En is zijn arbeidsovereenkomsten. Nou, is dit een beetje arbeidstherapie? Uh, nou, deels. ik kom uit de marketingcommunicatiehoek daarvoor. Dus dit was eigenlijk een carrière switch wat ik nu aan het doen ben. Dus het, het schrijven en communiceren is, is, zit is wel. Is wel jouw ding, ja, is, is al wel al mijn <laughs> ding, inderdaad. Wat heb je al van jongs af aan gedaan? Ja, ik, ik, ik, kwam, ik was dat zo'n meisje wat ongevraagd met opstellen bij de juf kwam. Oh, okay. Van kijk eens wat ik nou weer heb. <laughs> maar hoe, hoe heb je dat Leuk. dan bij je eerste column gedaan? Ben je daarvoor gevraagd? of ben je? Ik, ook... ik, ik ben daarvoor gevraagd. Ze zochten verjonging. Toen moest ik heel hard lachen. Ik dacht, dan kom je bij mij? <laughs> maar dat, uh, ja, dat... Uh, en uh, ik, uh, ik ken Gilles Kok van de Zandvoortse krant. Die ken ik uh, van uh, de lagere school. Ja, het, het blijft Zandvoort natuurlijk. En, en de hockeyclub. En hij uh, was bekend... met. Mijn, uh, mijn blog. Ik, uh, ik had ja. een eigen blog opgestart. En in ja. leiding daarvan heeft hij mij gevraagd... Goh, zou je voor de krant willen komen schrijven? En uh, ja, Zoals daar heb ik jou op gezegd. Heb ik altijd dat, genoeg uh, te schrijven ja, over dit dorp. Ja. Ja. Ja, en uh, jij bent ook een collega van ons, hè? Uh, was? Is, ja, nou ja, ja, soms. Bij Vlagen. Want je is wel bij Zandvoort uh, Leunst, ja, heb jij. Ja, klopt. Met Ruud. Met Ruud Als ja. uh, ter vervanging van Dolly een ja. tijdje. En uh, ja, dat, uh, uh, ja dat, dat vond je zit me... leuk. Dat ja, vond ik hartstikke leuk om ja. te doen, maar ja, toen kreeg ik een baan en uh, ja, weer een baan. Ja. En toen, uh, toen moest ik de dinsdag vaarwel zeggen en ik uh, af en, ik met en Max is verstappen. Deel, hè, ja. Ook wel. Heb ik nog live gedaan met ja. Henny Rukert uh, en, en met Dolly op het publiek. Dus ja. dat nou, uh, was enig. Hartstikke We komen elkaar goed. allemaal weer tegen. Precies. He, het, uh, Wanneer gaat dit gepresenteerd worden? Dit boek gaat gepresenteerd worden morgenmiddag uh, tussen 12 en 1 in het Zandvoort Museum. Dus dat, ah. uh, ik, uh, Marianne en Hilly, warm het vanmiddag even voor me op. En het zal ook uh, vanaf morgen te koop zijn bij de Bruna op de krocht. Okay. Hartstikke goed. En wat en dat, het, kost, uh, het boekje kost 10 euro. En het, uh, het, voor mensen die, die mij kennen, mogen mij ook zelf benaderen. En dan uh, is, is het ook bij mij te koop. Zeg maar. hartstikke goed. Ik heb het niet zo moeilijk gemaakt. Ja, het ziet er heel ziet mooi er uit. We zijn nog steeds op zoek naar de eigenaar van de hond die op de voorkant ja. staat. Ja. Het is nou, een de, onbekende de, de hond. De eigenaar stond ernaast, maar oh. die hebben we er afgeknipt oh. vanwege privacyredenen. Oh. Dus het is een onbekende hond, maar je weet wel wie de baas was. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet maar... hoe de baas eruit ziet. Ja. Okay. Ja. <laughs> maar die gaat straks leuk. gewoon. Maar die, weet hij dus dat zijn hond hier op komt te staan? Nee, want we kennen de beste man volgens mij niet. Oh. Het, het is het, dus een, een... iemand ziet straks zijn, Zij hond, zijn hond op hond de voorkant ja, staan. Of, of denkt zijn hond te zien. Dus ik, ik, ik denk dat er meer honden zijn die hierop lijken. Het ja, is wel heel vrolijk. Dat, uh, ja. Misschien komt de hond wel uit Limburg. Ik heb, ik heb geen ja, flauw idee. Geen idee. Nou, in ieder geval zondagmiddag uh, bij het museum. Ja. Kunnen mensen gaan kijken en luisteren naar de presentatie van jouw boek. Met de columns die je geschreven hebt. Ja. Zicht op Zandvoort. Dankjewel Sandra. Geen naam je. Dankjewel. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Tuurlijk. We gaan even een paar minuten. We hebben nog een paar minuten... Ja, we hebben heel even. Ik wil in ieder geval gezegd hebben dat 29 november de eerste regenboogborrel ja. is Rosé aan Zee bij XL ja, op het Kerkplein. Heel belangrijk om even ja, te zeggen. Ja, en dan hebben we 1 december de babbelwagen in Hotel Faber en het thema is Zand voor het Verleden en het Heden. En om 8 uur, ik denk dat er geen plaatsen meer zijn. Denk nee? ik. Nee, oh, denk nou, het niet. Dan. Maar je weet het niet. En vanaf 15 ja. december tot 6 januari is de ijsbaan er weer. Dus... Uh, Jongens, straks ja. wordt er weer opgebouwd. Houd er een beetje rekening mee, want die mensen hebben ook een beetje ruimte nodig. En, en de, twee, sprookjeswandeling, de sprookjeswandeling. Hè, op 22 december. Ja. Goed, dan gaan we bedanken, denk ik maar. Want anders ja. dan worden we er zo meteen uitgeknikkerd. Ja, we bedanken Hotel Hoogland weer voor de gastvrijheid. Koffie, thee, het water. Koor. Koor draaien. dank je wel voor de techniek en de hartstikke leuke muziek. Super hè? muziek echt, heb je weer gemaakt. Heel leuk. <laughs> uh, ik dank uh, Irene. Jij en de ik, de dank, ja, ik, ik ja. dank jou, Gerrie ja. Rutte, voor het ja. presenteren weer. Het, het was, was weer als, weer, als weer, ja, <laughs> Fijn weekend allemaal. En hierna... En dan, ja, oh, ja we, we vergeten het Dank Dankjewel wel voor deze tip. Na dit programma, om 12 uur... volgt een herhaling van het in 2011 uitgezonden programma ZFM Oud-Zandvoort... waarin Minke van der Meulen wordt geïnterviewd. Ja. Bij deze. Heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Ach.